Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De Europese banken worden opnieuw onderworpen aan een stresstest. Dat hebben de ministers van Financiën van de EU-lidstaten besloten. Afgelopen zomer werden 91 Europese banken gecontroleerd. Het overgrote deel slaagde toen voor de test... ook Ierse banken die kort daarna in de problemen kwamen. Critici vonden de stresstest niet streng genoeg... en daarom worden dezelfde banken in mei opnieuw onderzocht... Bij de stresstest wordt onder meer gekeken of de banken genoeg geld in kas hebben om tegenvallers op te vangen. De EU-lidstaten hopen dat de financiële markten door het strengere onderzoek meer vertrouwen krijgen in de Europese economie. En dat dat bijdraagt aan een oplossing van de schuldencrisis in de eurozone. In Tunesië hebben drie ministers zich teruggetrokken uit de net geïnstalleerde regering van Nationale Eenheid doen dit uit protest tegen het aanblijven van ministers... die als vertegenwoordigers van het regime van de verdreven president Ben Ali worden gezien. De drie, die afkomstig zijn van een vakbond, zullen hun besluit vanmiddag toelichten. Eerder vandaag joeg de politie in Tunis een demonstratie uiteen. Aanhangers van de oppositie en vakbonden protesteerden eveneens... tegen de aanwezigheid van ministers uit het Ben Ali-tijdperk. Volgens premier Ghanouchi is hun aanblijven onvermijdelijk. Ze zijn nodig bij het organiseren van de nieuwe verkiezingen... Het is niet de bedoeling dat het oude regime in een nieuw jasje terugkeert, zei hij. Vanaf vandaag is het Oostvaardersbos toegankelijk voor alle grazers... die leven in natuurgebieden Oostvaardersplassen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de grazers in het Oostvaardersbos... beter beschermd tegen winterse omstandigheden. In het bos bij Almere zaten al edelherten... maar nu kunnen ook koninkpaarden en hekrunderen naartoe. Ze kunnen vanaf de grote vlakte via een aangelegde dam het bos bereiken. Iedere ochtend kijken de boswachters hoe de dieren eraan toe zijn. Als het heel slecht met ze gaat worden ze afgeschoten... om onnodig lijden te voorkomen. Leo Beenhakker, die aan het eind van het seizoen vertrekt bij Feyenoord... als technisch directeur, voelt zich respectloos behandeld door de clubleiding. Dat heeft hij zojuist gezegd op een persconferentie. Beenhakker en Feyenoord hadden afgesproken dat er voor 1 februari... een besluit zou vallen over verlenging van zijn contract... dat afloopt aan het eind van dit seizoen. Volgens Beenhakker had hij verschillende malen om duidelijkheid gevraagd... maar moest hij uit de media vernemen dat de raad van bestuur al had besloten om met hem te breken. Aan het eind van de we deze week zou hem dat worden meegedeeld. Beenhakker wilde daar niet op wachten en besloot daarom nu zijn vertrek bekend te maken. Om daar niet als een kind voor, de, voor het hoofd van de school te staan, hou ik de eer aan mezelf. Ik denk dat ik dat recht heb gezien mijn leeftijd en gezien mijn carrière. En bedank ik zelf voor de eer... Om, uh, om mijn contract uh, niet te verlengen. Het weer bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land regen. Het is 4 tot 9 graden. Vanavond vanuit het noordwesten droog. Morgen in het westen nog kans op een bui, maar daartussendoor ook zon. Dan 5 à 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse polder en het Knopen-Terbrechtseplein. Twee kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit Is De Dag... de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. En Met drie gasten gaan we praten over de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte... dat in die periode aan populariteit won, bleek gisteren in één Vandaag. Ze kregen een 5,4 toen ze begonnen bij dag 0. En na 100 dagen is dat dus gestegen naar ja. het cijfer 5,8. Heel goed. Uh, zeker als je het vergelijkt met het vorige kabinet, het kabinet Balkenende... heb ik even bijgezet. Die beginnen op een 5,9 toen ze aantraden. Die gingen toen 100 dagen het land in... Ja. Dat werd niet gewaardeerd. 100 dagen later was het cijfer een 5,6. Onder Mark Rutte en zijn ploeg. Parlementair journalist Paul Jansen van de Telegraaf. Is jou, bij jou persoonlijk de populariteit van het kabinet... ook gestegen de afgelopen 100 dagen? <laughs> ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. dat is. Uh... Onder veel journalisten is, is de premier met name populair omdat hij zo vlot antwoordt op alle vragen waar balkenden daar toch wel wat, wat meer moeite mee had. Maar of dat nou echt de maatstaf kan zijn om de populariteit te meten, het lijkt mij niet. Nee, en bij jou? thuis niemand verdriet van Vrij Nederland? Ja, goedemiddag. Ja, het, um, voor mij geldt ook dat ik inderdaad de premier een uh, verademing vind. Uh, met, met name ten opzichte van zijn voorganger. Uh, en het, het kabinet zelf heb ik nog wel wat twijfels bij. Oké, okay, met jullie tweeën en met Maurice de Hond gaan we zo meteen praten over de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte. Brendan is 18 jaar en heeft een verstandelijke handicap. Al drie jaar zit hij overdag permanent vastgebonden aan de muur... omdat de instelling waar hij verblijft zich geen raad weet met hem. Vanavond zendt uitgesproken EO een reportage uit over Brandon... en vanmiddag is bij ons de gast zijn moeder, Petra van Inge. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, Vanavond kan heel Nederland zien hoe uw zoon eraan toe is. Um, ja. Wat hoopt u dat er gebeurt als gevolg van die uitzending? Ik hoop dat hij loskomt. Dat hij weer uh, meer vrijheid krijgt en dat hij uh, ja, weer naar buiten kan. Op je zestiende winnen van de nummer 1 van de wereld. Het klinkt als een jongensdroom, maar gisteren werd het op het Tata Stiel schaaktoernooi werkelijkheid voor onze landgenoot Anish Giri. Over hoe bijzonder dat is gaan we straks hebben met historicus en schaakliefhebber Fik Meijer. Fik, wanneer heb je zelf je laatste schaakpartij gespeeld? Zondag met mijn kleinzoontje. Oké, okay, en wie won er? Ik. Oh. Ik durf dat eerlijk te zeggen. Ja, nee, ik vind dat je ze niet je moet, niet, ver, niet, niet, niet, moet niet verwennen. Want nee, ze kunnen best aardig schaken, die twee uh, jongetjes van mijn dochter. Dus, uh, Hoe oud zijn ze? Acht en zes. Okay. En dat oh. kan ik dan nog. Maar niet meer met eenvoudige herdersmatjes of wat ook maar. maar uh, je moet wel je best doen. Ja, en die jongetjes kijken ook op de computer waar ik straks op terugkom. Dichter bij de dag is vandaag Frits Griens. Aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar de website dag.nu of mail naar ditstedag.eo.nl. En mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Komende vrijdag zitten de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte-Verhagen erop. We gaan erover praten met de parlementaire journalist Paul Jansen van De Telegraaf. Thijs Niemans-verdriet van Vrij Nederland. En uh, naar wij hopen met opiniepeiler Maurice de Hond. Hij schijnt op weg te zijn naar de studio, maar is nog niet aangekomen. Um, Paul en Thijs, om maar dan met jullie te beginnen. Als we na honderd dagen een tussenbalans moeten opmaken, wat uh, valt er dan op, uh, Paul? Nou, het valt op dat uh, het kabinet vlot en vrolijk uh, overkomt. Uh, fris en fruitig, zeggen ze dan geloof ik in wijntermen... Uh, maar dat tegelijkertijd uh, uh, er aan daadkracht nog niet bij te veel uh, te zien valt... Uh, dat is overigens wel een bewuste keuze... Meneer De Hond is inmiddels binnengekomen. Goedemiddag, dat gaat wel heel snel. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Um, um, en Thijs, wat zijn jouw steekwoorden? Nou, mijn steekwoorden zijn vooral dat ze in de beeldvorming... inderdaad uh, daadkrachtig uh, hebben weten over te komen in de eerste honderd dagen. Dat was ook niet zo moeilijk. Uh, in, met de vergelijking met het vorige kabinet dat werd al even aangememoreerd. Die honderd dagen het land in was goed bedoeld, maar pakte natuurlijk rampzalig uit. Uh, maar dat ze tegelijkertijd nog niet een echte zware test hebben gehad. Dus dat we nog niet echt hebben kunnen weten kunnen zien of dit kabinet uh, inderdaad zo stevig in zijn schoenen staat. Nee, maar dat is ze niet echt te verwijten, Dat is ze niet te verwijten. Nee, hè? dat is puur een constatering. Want dat geldt voor jou ook, Paul, denk ik. Van je zegt, ja, ze stralen daadkracht uit, of ze het ook zijn, dat is nog maar de vraag. Maar kan je dat laten zien in honderd dagen? Kan je echt iets doen? Tuurlijk. Je kan zeker iets, uh, iets doen. Alleen uh, dit kabinet uh, heeft wel een tik op de neus gekregen in de Senaat natuurlijk. Hè, vlak voor de kerst. Dat was uh, met de btw-verhoging op de podiumkunsten. Uh, wat even niet lekker afliep, uh, mede ook door regiefouten in de coalitie. Maar uh, ik zou me kunnen voorstellen dat je juist na het vorige kabinet... het nieuwe elan, uh, het, het optimisme... Ondanks de crisistijd, wat bij mensen leeft, zou kunnen gebruiken om een paar zware maatregelen door te voeren. op het moment dat, dat, dat uh, de samenleving er rijp voor lijkt om, uh, om dat te aanvaarden. Zoals dat hadden ze kunnen doen, concreet? Nou ja, er moet 18 miljard bezuinigd worden. Ik bedoel, kiest u maar. Er, er moeten gigantische happen uit de begroting worden genomen. En wat zie je in het regeerakkoord staan? Er wordt voor het jaar 2011 wordt er slechts anderhalf miljard uh, uh, omgebogen. Heel voorzichtig beginnetje, zeg je. Ja, en dat houdt natuurlijk verband met de statenverkiezingen. Dat is ook wat je achter de schermen uh, hoort in de partijen. Er is bewust voor gekozen uh, om voor uh, uh, maart eigenlijk niks te doen. En daarna gaat het uh, echte werk pas beginnen. Ja. En uh, ja, het grote sloopwerk uh, in de uitgaan van de overheid... zal uh, vooral vanaf 2012 uh, uh, rap gaan oplopen. Dus ik denk dat... Uh, dat de, de burger er dan nog een heel ander rapport als voor dit kabinet gaat geven. Ja, Maurice de Hond, aan het begin van de uitzending vroegen we aan uh, Paul Jansen en Thijs verdriet of het kabinet bij hem persoonlijk in populariteit is gestegen. Hoe is dat bij u? Nou, ik vind uh, vooral Rutte er positief uitzwingen. Waar, waar zit hem dat in? Want dat hoor je overal. Wat doet hij zo goed? Modern leiderschap lijkt mij het sleutelwoord transparant en eerlijkheid. En niet als je iets niet, bijvoorbeeld... doordat je het weg hebt moeten geven tijdens onderhandelingen... dan ga je niet zeggen, nou, ik heb het toch nog wel een beetje binnengehaald. Maar dan zeg je gewoon, ik heb het weggegeven tijdens onderhandelingen. En ik denk dat dat gewoon uh, verfrissend is in een, uh, binnen de politieke ja. cultuur. En hij lijkt het leuk te vinden, hè, Thijs? Ja, hij straalt inderdaad uit uh, dat hij de plezier... Hij, uh, zondag werd hij daar ook naar gevraagd bij buitenhof. Ja, dat, wilde... dat, dat fragment hebben we klaarstaan. Zullen we er even naar ja. luisteren? Ja, ik geloof niet dat ik dat helemaal kan verbergen... De kans die je hebt in deze baan om ook echt dingen voor elkaar te krijgen. En met een leuk team. Blijkbaar komt dat over. Ja, Clarie Plak vroeg aan hem, u heeft het ontzettend naar uw zin volgens mij. En toen gaf hij inderdaad uh, dit antwoord. En dat zie je aan hem. Dat zie je aan hem en uh, ik denk ook wel dat het nodig is. Want uh, een, fl een flinke dosis optimisme en uh, energie en, uh, die Rutte uitstaat. Want um, ik denk dat de potentiële zwakte van het kennis ook in het regeerakkoord zit. Hij, Rutte heeft natuurlijk ontzettend veel weg moeten geven om premier te worden. Uh, Sociaal-economisch is het bijna alsof hij een, uh, een coalitie heeft moeten sluiten met de SP. Hij heeft eigenlijk uh, op de Waijong na geen enkele van zijn grote hervormingen kunnen doorvoeren. Waar jongens de richting voor jong gehandicapten. Precies, en verder wilde hij wilde het ontslagrecht hervormen... hij wilde de duur van de, uh, de werkeloosheidsuitkering aanpakken. Nou, allemaal zaken uh, waar niets van terecht te komen is door Wilders. Oudweg gaat wel door trouwens... De verhoging van de AOW. Het gaat door met één jaar minder dan het vorige kabinet het centrum-linkse kabinet zou gaan doen. Um, dus dan denk ik dat Rutte, dat doet hij ook knap hoor. Dat compenseert met, uh, met een hele energieke uitstraling. Maar is, overschreeuwt hij dan het eigenlijk het gebrek van de coalitie door dan maar heel positief te doen. Uiteindelijk zal dat dan toch ook blijken op een gegeven moment. Nou, ik denk het niet omdat de Rutte. Uh, uh, dit is, de Rutte die we nu te zien krijgen, is ook wel de Rutte zoals hij is hoor. Hij, hij, hij, hij is heel natuurlijk. Hij is wel gegroeid. Hij is, hij is wel in een paar maanden tijd is hij wat premier -raam. Geworden dan ja, die was, dus we hebben hem natuurlijk ook gezien ten tijde van de crisis van Rita Verdonk. En toen dacht iedereen, wat een machteloos leider. Ja, dat leek toen zo, maar terugkijkend zou je kunnen zeggen... dat dat eigenlijk zijn grote proeven is geweest... en dat hij dat eigenlijk heel goed gedaan heeft. Hij maar niet daadkrachtig, Het heeft heel lang geduurd voordat het opgelost was. Dat is waar, maar hij heeft ook, vervolgens is hij het hele land doorgegaan... en heeft hij eh, avond aan avond zich de blaren op de tong gepraat... en heeft die partij bij elkaar gehouden. En eh, dat is met terugwekende kracht misschien nog wel een, een grotere prestatie... dan dat hij de verkiezingen heeft weder te winnen vorig jaar. Want Maurice, komt het voor jou als een verrassing dat hij het zo... Uh, in de, in de, in de beeldvorming dan zo goed doet? Ja, het is makkelijk nu gezegd... dat het niet als een verrassing komt of zo. Nou je ja, hebt N altijd onderliggende cijfers, denk ik. Ziet nou ja, dat, goed, je ziet wat dat eerder aankomen dan wij. Ja, maar wat ik net in die commentaren erg hoorde... Was, was wel erg uh, Haags intern. En het gaat er eigenlijk om... wat de kiezer vooral vindt. Kijk, Kiezers weten ook wel dat er bijvoorbeeld moeilijke beslissingen moeten komen... en dat er beslissingen moeten zijn die ze zelf ook... Uh, pijn doet, uh, in sommige punten. Maar als dat op een manier wordt gebracht... waarop het uh, open en eerlijk wordt gebracht... en ook, uh, uh, laat ik zeggen... dus mensen zeggen niet ook niet... zeker niet op dit moment de rechtse kiezen, zeggen... nou, dat kabinet valt me tegen... omdat alle hervormingen die Rutte wilde doen... dat die niet doorkomen. Zo werkt het niet, zeg je. Zo werkt het maar niet. Het is meer het, gewoon het, het gevoel van... Je, het is complex wat er bij een regering gebeurt... maar als je het vertrouwen in iemand geeft... en je merkt dat iemand daar goed mee omgaat... dan kan je heel veel doen. Ja, als iemand helemaal niks doet, in feite... bedoel, niet de grote neemt Die er genomen moeten worden, waar is dat vertrouwen dan? Ja, maar is het nou zo dat, dat Nederlanders heel lang hebben gedacht van nou, een hele grote beslissingen moeten geno worden genomen? In de zin van, ik weet niet zeker. Dat is ook. De, nou ja, de, dat deze verkiezingen ook... werden ineens op het economische gesteld, met name toen dat die I-21-commissies kwamen en toen was het helemaal economisch. Dus het, ik denk niet dat uiteindelijk Rutte op afgerekend wordt door zijn kiezers omdat hij bepaalde hervormingsmaatregelen niet heeft gedaan. Iets anders is natuurlijk dat zijn eigen situatie ingewikkelder kan worden, omdat zich een aantal actuele dingen gaan aandienen. Stel eens voor dat je Spanje moet helpen, economisch, en Italië, en dat er met de euro allerlei dingen gebeurt. Ja, dan moet ik het dat nog wel maar even zien. Ja, Paul wat het grenst ook wel aan na naïviteit, het optimisme van hem. Ik zie hem elke vrijdag op de persconferentie en dan wordt hem gevraagd krijg je nou een meerderheid voor Afghanistan? Nou, de PVV heeft inmiddels gezegd dat ze niet meedoen, de SP heeft gezegd dat ze niet meedoen, en toch blijft hij zeggen, ik denk, uh, en ik hou de Mogelijkheid open dat ik een hele grote meerderheid hou in de Tweede Kamer. Nou, het heeft volgens mij niks met naïviteit te maken. Uh, je kan wel zeggen dat Rutte een ras, ras optimist is. Maar als de premier zou gaan zeggen dat hij uh, somber is over een Kamermeerderheid voor Afghanistan. dan is, uh, is het, uh, het verhaal natuurlijk uh, voorbij. Maar PVV is en HBO hebben gewoon maar, nee gezegd, toch? Hij moet dat, ja, maar hij moet blijven uitstralen dat er uh, een meerderheid te halen is. En die is op papier ook nog steeds mogelijk. Dus uh, ik zie dat. Uh, niet zo somber in uh, wat dat betreft. Nee. Maar, maar Reagan heeft ook een beetje dat gehad. Want dat werd, die werd toen de Toffe, de Teflon-president pre genoemd. En Teflon was het ja. En het lijkt een beetje dat. Het je langs de. Ja, je do, door de hij die En zijn persoonlijkheid. Want Reagan was ook een vrij optimistisch, opgewekt iemand. Het zou me niet verbazen dat uh, Rutte dat uh, Teflon-aspect ook uh, behoorlijk heeft. Gezegd, vroeger, ik denk dat dat ja. nog is gezegd. Ik denk dat nog iets is bij Rutte. Rutte mij, formuleert veel helderder dan de meeste andere politici. Hij, ik heb zondag dat interview op Buitenhof ook gekeken... en dan legt hij de, de vinger meteen op de plek. Ik bedoel, Clary Prolectus stelde een uitstekende vragen. maar hij geeft daar ook antwoord op zonder dat hij door, door de knieën gaat. En dat vind ik het, het heldere formuleren. En dat is natuurlijk het grote verschil met de vorige ja. minister-president. Dat hij heel makkelijk zijn punten kan maken. En dat zal natuurlijk moeten blijken. Maar ja, voor die, voor die Statenverkiezingen zal er niks gebeuren. Nee, thuis niemand verdriet? Ja, ik, ik ik denk het ook. Um, ik ik denk dat alleen dat uh, waarom. Wederom een potentiële zwakte zit, is in het feit dat. Rutte heeft heel erg zijn best gedaan om, om de indruk te wekken. dat dit een gewoon kabinet is. Hè? Dat heeft hij met Verhagen echt uh, uh, bewust op uh, Gewoon een ploeg uh, van ervaren bestuurders. Uh, alsof het niet het eerste minderheidskabinet is in de, in de geschiedenis van Nederland. En alsof er ook bijna alsof er geen gedoogsteun door Geert Wilders wordt gegeven. En uh, ik denk dat daar nog wel eens een probleem zou komen, kunnen ontstaan. als op bepaalde bewindspersonen niet van de indruk af kunnen komen. dat zij eigenlijk de agenda van Wilders. Uitvoeren. dat zie je bij Leers, hè? dat is de enige uh, uh, bewindspersoon die de afgelopen ja, dat is ook echt flauwekul wat jij zegt, uh, Thijs. Nou vertel eens Paul. <laughs> nou, nee, maar dit, is, dit is namelijk een Paul van Paul de... en Thijs zitten samen in, de, de, in Den Haag vertel ja, ik voor de luisteraars, voor, dus blijf wel van elkaar af. Voor, voor de ja precies. Ik net, uh, er zit nog ruimte tussen ons, dus <laughs> okay. het gaat nog goed. Nee, maar dat is een, een van de de mythes die hier onder Haagse journalisten en ook daarbuiten leeft. Uh, ik, ik zie het keer op keer terugkomen. Uh, dat, dat met name leers de, de politieke agenda van Wilders uitvoert. Dat is echt flauwekul. Als je de verkiezingsprogramma's nou toch eens leest... en volgens mij doen er maar heel weinig journalisten dat... dan zie je dat wat in het regeerakkoord staat... het ver uit het dichtst nadat wat de VVD in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Er staat niks in uh, het regeerakkoord wat wijst... behalve in het gedoogakkoord in de verklaring... Op uh, zaken uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Zoals een stop op de bouw van een moskee. Of allerlei anti-islam en anti-moslim maatregelen. Daar is dus in het uh, regieakkoord niks van terug te vinden. Nee. Het is bijna ja, een, op een op een vertaling tijdens... van het vvd verkiezingsprogramma Dus hou dan toch even op met die makkelijke inkopballetjes die ik hier links recht heb. Nee, maar het, maar het gaat echt om, onzin. Het gaat om de beeldvorming die ontstaat. Dat leers die kan dus lullen wat hij wil. Uh, en toch uiteindelijk zal. En dat ligt met name bij zijn eigen achterban. Ligt dat, ligt dat gevoelig. Uh, het CDA is niet voor niets. Ongeveer door midden gespleten uh, tijdens de formatie. Um, uh, dat bij de eigen achterban het beeld ontstaat van Leers dat hij zich iedere keer moet verdedigen tegen de indruk als deed hij uh, wat de PVV uh, wilde. Maar Afghanistan uh, is eigenlijk een nog mooier voorbeeld van hoe dan dat minderheidsformule werkt. En hoe dat eigenlijk volgens mij Rutte eerder een win-win dan een lose-lose situatie oplevert. Want er kunnen twee mogelijkheden gaan gebeuren. Het, het, het grootste deel van de kiezer is tegen Afghanistan, tegen het uitzenden van deze trainingsmissie. Nou, Altijd Rutte geweest. Ja. Nou, het ja, was wel ja, iets ja, positiever, ja. hoor. Maar, maar, nee, maar, maar goed, de defensie even... was blij als het de 40% haalde. Maar nou, goed, maar een groot deel is tegen. Nou kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan doorgaan of niet doorgaan. Het lijkt erop dat het GroenLinks niet tegen het stemmen niet doorgaat. Zal dat uh, Rutte veel kwaad doen? Ik denk het niet. Dan kan hij gewoon zeggen, ik heb geen meerderheid, uh, jongens. dit heb erbij." Ik bedoel, volgens mij is het er een win-win situatie. Ja. Als hij doorkrijgt, zegt iedereen... Nou, hij heeft het gewild, terwijl de mensen tegen zijn. Is het toch doorgekomen. En als hij het niet doorkrijgt, nou, heeft hij het gewoon... Uh, oh, ja, ook. Dus ik gaat dat die internationaal dat ben... schade op dan? Ja, maar dan internationaal kan hij minimaal zeggen. Ik heb het geprobeerd, ja, maar ik, ik, ik, ik heb de verkant... ja. met handen breken. Ja, dus ik heb niet ja. ik denk meer ja. Volgens mij werkt het juist voordelig ja. in plaats ja. van nadelig. Even naar die gedoogconstructie. Um, slaagt Rutte erin om uh, te voorkomen dat hij voortdurend geïdentificeerd wordt met uh, de PVV, met Wilders, uh, Thijsma? Nou, op sommige momenten wel. Wat je, wat je ook ziet, is dat, is dat de, de, de theorie van Piet Hein Donner, zullen we maar even zeggen. Namelijk dat de PVV een toontje lager zou gaan zingen. op het moment dat ze regeringsverantwoordelijkheid zouden krijgen. Dat ja, en zie dat hij op... echt bestreden moest worden door met ze samen te werken, hè? zei hij zelfs. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zie je. Dat heb je bij hem zelf gezien, bijvoorbeeld. Hè? Hij uh, was zelf als minister van binnenlandse Zaken. gaat hij over integratie. Bij de behandeling van, van zijn begroting. Uh, ja, uh, uh, cruise hij daar eigenlijk uh, met gemak doorheen. Wat dus jarenlang was dat een uh, moment. waarop de PVV. echt. Alle registers opentrok. Uh, de PV was echt, uh, zong echt een toontje lager daar. Uit strategische overweging. Dus dat is een voorbeeld waar, je, uh, waar het wel werkt. Waar ik bijvoorbeeld vind dat het minder goed werkt... is bij Halbe Zelfstra, de staatssecretaris van Cultuur. Die een eigen verhaal heeft... waarom hij drie keer zoveel op cultuur bezuinigt... dan op... Uh, uh, dan op de andere gebieden gebeurt. En, en waar die toch wel ook vorige week in Vrij Nederland... bijvoorbeeld zelf toegaf dat hij voortdurend de schijn tegen heeft... dat hij het, laten we zeggen, het rechtse revanchisme van de PVV... zoals dat in cultuurkringen uh, genoemd wordt, aan het ja. uitvoeren is. Ja, dus die, die slaagt daar minder in om, de, om daar weg van te blijven. Ja. ja. Um, wilde zelf, is die gematigd, Maurice? Vind je hem gematigd door in de vorige periode? Nou ja, goed. De PVV heeft op een aantal keren al voor een aantal dingen gestemd waar ze anders tegen waren. Of andersom. Neem de JSF nu. Er komt dus... een tweede testtoestel en zij ja. hebben daarvoor gestemd, terwijl ze altijd tegen waren. Ja, exact. Dus je ziet gewoon op een aantal onderdelen. En een aantal andere dingen waar hij zich geprofileerd. profileert. Neem Afghanistan. Neem, geloof ik, de, de visumtoeverlating voor mensen uit Albanië of zo. Hebben met die met leersten? Ja. ja, daar kan hij zich nog steeds profileren. Dus hij heeft wel op dat moment ook. Een maar wat soort... doet het met de waardering voor hem? Nou, daar merk je toch, een, uh, bedoel, hij, heeft altijd, hij deed het altijd heel goed onder zijn eigen aanhang. Uh, want PVV is gewoon Wilders, voor de kiezer is het Wilders. Het is niet de PVV, maar het is Wilders. En daar zie je toch wel iets van een uh, aarzelingen. Niet echt van dat je zegt, nou, nou... Maar bijvoorbeeld, hij scoorde altijd onder zijn eigen kiezers een 8,5... en deed dat nog... Halsema deed het ook onder eigen kiezers, en hij deed het ook. En nu zie je toch hem naar de 7,7 dalen. En dat is onder de PVV-kiezers. 7,7, ja? Ja. En dat is ongeveer het cijfer wat Cohen bij de PvdA-kiezers momenteel doet. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, dat zie je, ik, ik bedoel, er beginnen wat uh, kleine oh ja. barsjes te vertonen. Want Paljansen, denk je dat Wilders een uh, gewone politicus wordt door deze constructie? Nou, volgens mij is hij al jaren een gewone politicus. Alleen met een misschien iets andere mening dan uh, jullie gewend zijn te horen. <laughs> uh, de, en jullie is dan uh, de, de, het volk in het land? Nou, ik, ik, pro, pro, ik bedoel het iets persoonlijker. Maar goed, ah, uh, laten we het altijd welkom. mee houden. Uh, nee, kijk, ik denk dat uh, Wilders helemaal niet uh, anders is, uh, is geworden. Hij houdt natuurlijk wel uh, rekening met de nieuwe positie die, die hij heeft. En zal daardoor, uh, als hij verstandig uh, blijft... Uh, iets uh, minder hard van stapel lopen. Maar uh, uh, hij, hij meent nog steeds uh, wat, hij, uh, wat hij voor de formatie uh, meende. Er, in die zin is er uh, denk ik uh, weinig veranderd. Maar Rutte slaagt er ook uh, buitengewoon goed in... om uh, weg te komen van dat etiket... wat de linkse media al meteen hebben geprobeerd op dit kabinet te plakken. Namelijk in de Volkskrant, grote kop over de hele pagina. Het Wilderskabinet. Ik heb het op uh, meerdere... Uh, podia gezien. Uh, daar is een half jaar, of we zijn nog niet eens zo ver, na dato is daar van die indruk uh, toch nog maar weinig over. Maar, maar wil je Le mij nou ook uitmaken voor linksjournalist <laughs> journalist, Paul? Begrijp ik dat ik goed? moet even rechtgezet worden. <laughs> gelukkig uh, zitten jullie niet bij elkaar. <laughs> nee, ik bedoelde heel iemand anders. Oh, oh, oh, sorry. Oh, ja. mij, <laughs> zeg, maar levert het Wilders dan wel wat op om deel te nemen aan dit kabinet? Als dan toch blijkt dat de cijfers die Maurice de Hond net presenteert, dat, dat zijn populariteit ja. onder zijn eigen kiezers toch wel wat aan het dalen is? En hij ook natuurlijk uh, inhoudelijk mm -hmm. misschien niet al te veel binnenhaalt. Wat, wat, wat, wat heeft hij er dan aan nou ja, kijk, het is, uh, kiezers zijn uh, normale, zeg ik altijd maar. Er, er bestaat ook geen, niet echt meer grote loyaliteit zoals dat vroeger was. Er is ook geen verzuiling. Nou, er zijn allerlei factoren op te noemen die uh, meneer de Hond veel beter weet dan ik. Uh, maar uh, de grote, uh, of een grote winst is voor de PVV, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de hamvraag. Hij heeft wel geleerd van de vorige formatie uit 2006-2007 dat wat de SP daar deed, namelijk langs de zijlijn blijven staan... terwijl je als kool bent gegroeid, dat dat in ieder geval geen goede oplossing is... want die partij is daarna geïmplodeerd. Ja. Dus uh, Wilders kiest nu voor de aanval... Maar dat blijft uiteraard een net zo grote gok. Er zijn geen uh, zekerheden in de politiek en dat weet hij als geen ander. Nee. Ik wil even naar de oppositie, uh, Thijs verdriet. We dachten allemaal, er komt een rechtskabinet. Dat is een feest voor de oppositie. Dat beeld hebben we nog niet echt, dat het dat geworden is. Nee, dat kun je wel zeggen, ja. En eigenlijk is het zo dat de oppositie met, met twee problemen uh, kampt. Het eerste is dat het niet duidelijk is wie de leider is van de oppositie. Hè? Ik probeerde even na te denken over hoe het was onder dat kabinet Balken en de Twee. Dat was ook een centrumrechtskabinet. En uh, toen had je Bos in de oppositie en je had Marijnissen. En dat waren allebei... Uh Knappe politici. Die en Halsema, toch, ook, nog, en Halsema ja, ja. ook nog. En Halsema ook nog. Die allebei, uh, ja, die toch een heel duidelijk oppositiegeluid uh, wisten te laten horen. Nu is dat minder duidelijk. Je hebt Cohen, uh, die heeft het nog niet echt als een krachtig uh, oppositieleider gemanifesteerd. Uh, Pechtold uh, heeft Wilders niet meer als groot contrapunt, omdat Wilders nu ook een gingsverantwoordelijkheid draagt. Halsema is vertrokken. Dat is ook een gok. Dat moeten we maar zien hoe dat uitpakt met jolanda Sap. Dus daar zit één probleem. En het andere probleem is eigenlijk dat de oppositie toch niet echt een goed uh, verhaal heeft. Maar hoe komt dat? Want je zou Zeggen, er, ligt, er is nu een uitgesproken rechtskabinet. Daar moet toch een verhaal tegen in te houden zijn. Ja, maar uh, je, je komt er niet met alleen maar nee zeggen. Uh, dat geldt net zo goed voor de republikeinen in de Verenigde Staten... als voor de linksoppositie hier. Je, je kan je voor een groot deel tegen een kabinetsbeleid... Keren, maar uiteindelijk zul je zelf een wenkend perspectief moeten hebben. Ja. En uh, Rutte, toen hij zelf de vorige kabinetsperiode in oppositie zat... Uh, was ook tegen veel dingen... maar had voortdurend ook daar, dat eigen verhaal daar tegenover van uh, meer eigen verantwoordelijkheid, en kleinere staat. Of je het ermee eens bent of niet, hij had wel steeds dat perspectief. En dat ontbreekt nu bij links. Ja, Wat door... trouwens wel grappig Balianse? is in dat verband, uh, uh, Thijs, is dat... Uh... Rutte's populariteit uh, steeds beter, of uh, steeds verder omhoog ging... op het moment dat hij steeds minder ideeën had, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Want hij, hij was nogal een stuiterbal de eerste twee jaar uh, dat hij in de Kamer zat. Ik moet Dan, aan meneer Boekestein denken. Die zei, die man heeft helemaal geen ideeën nou, over Rutte. Hij, hij had wel ideeën, maar het was elke, elke week weer een nieuw en een ander idee. Daar werd de VVD en daar werd de kiezer heel onrustig van. Op een gegeven moment is besloten om hem even uit het nieuws te halen... en uh, echt zijn aanvallen te doseren... Uh, en zeg maar zeer te beperken. En dat heeft hem geen wind gehoord. Nee, maar is de hond? Had jij het verwacht dat de oppositie zo uh, verwarde indruk zou maken bijna? Nou ja, Het, het gebrek aan visie en zeker langetermijnvisie in een snel veranderende wereld. Onder invloed van met name technologie. Dat is een gebrek waar de Nederlandse politiek al een lange tijd aan, uh, aan heeft. En nou, en dat nou, geldt ik geldt, eigenlijk... me toch nog dat ik het Frise-programma van GroenLinks heb zitten lezen. En dat zag er fris en fruitig uit. Er stonden nieuwe ideeën in. Daar lag een verhaal. Ja, dat is ongeveer. Ja, maar bij de, bij de andere partijen heb ik het in ieder geval heel weinig gezien. Iedereen telt mee. Ja, dat alleen al die kreet. <laughs> en dan uh, moet niks over sociale media schrijven, terwijl je zegt schrijft iedereen telt mee. Dat is ook wel een interessante. Maar. Ik denk dat gewoon dat het grote probleem is. Het is niet de kwestie gebrek aan leiderschap... maar het is gebrek aan hele duidelijke ideeën die je ja. tegenover stelt. een ander Nederland... als ik aan duizend linkse kiezers vraag wat ze denken wat dat betekent... Dat was de titel je, van de manifestatie afgelopen zondag. Ja, dan hè? krijg je duizend verschillende verhalen. Ja, en dat dus zou eigenlijk een verhaal moeten zijn van hooguit twee zinnen... En dan doet iedereen, nou, daar staan zij voor. Ja. Ik denk eigenlijk dat het meest uh, kanshebbende verhaal dat van Pechtold is. Pechtold heeft heel duidelijk gezegd... ik laat me niet uh, uh, in het linkse kamp trekken met de SP. Hij was ook niet bij die manifestatie afgelopen zondag in de brakke in hij Amsterdam. Hij had de Boris van de Ham gestuurd, ja, geloof ik. Hij had, uh, ja, en die bleef uh, het, aan de zijkant staan met een glaasje Spaar in zijn hand. En die en vond, het vond het gezellig, gezellig. twitterde vond het die heel achteraf, gezellig. ja. Um, en hij. En Pechtold weigert. Uh, uh, uh, en hij zegt. Aan de andere kant heb je dus uh, uh, heb je het CDA en de VVD, die hebben zich door Wilders naar rechts laten trekken. En ik ga lekker daar in het midden zitten, in mijn eentje. En, uh, en ga al die kiezers oprapen. En uh, ik denk als straks de eerste klappen gaan vallen van het kabinetsbeleid... Dat, uh, dat dat nog best wel eens een kansrijke positie zou kunnen zijn. En wat zegt hij dan? Ik zit in het midden. Maar zit daar dan nog iets meer bij dan alleen ik zit in het midden? Nee, daar zit bij dat hij dus uh, dat hij, uh, vindt dat aan de ene kant... Uh, uh, de linkse, andere linkse partijen ouderwets zijn en alleen maar nee zeggen. En dat CDA en VVD tegelijkertijd de grote hervormingen... die Pecht al jarenlang propageert op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt... Uh, dat ze die laten liggen. Even naar de statenverkiezingen. Mariste de wordt het appeltje-eitje hoorde ik jou geloof ik twee weken geleden al op de radio zeggen. Voor de coalitie bedoel ik dan? Nou, ik denk dat de coalitie met name dankzij Rutte... een hele grote kans heeft dat ze wel die meerderheid halen. Um... Want dan zal de VVD in de Senaat gaan groeien. Nou, de VVD zal sowieso groeien... omdat de Tweede Kamerverkiezing was al beter dan de Provinciale Staten. CDA uh, zal zeker verliezen omdat de vorige keer... ze nog veel hoger zaten dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ze krijgen gewoon de klap uh, uh, dan dubbel. Um... Ja, de, de vraag van... die zal met name beantwoord worden, ook door de kiezer van... moet dit kabinet de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer of niet? En ik denk dat er op dit moment meer mensen zijn die zeggen van... dit kabinet moet de meerderheid krijgen... dan mensen die zeggen van ik wil niet dat ze de meerderheid nee. krijgen. Dat je dat links. Bij links is het niet massaal het gevoel... Uh, laat het kabinet alsjeblieft niet de meerderheid krijgen. Nee. Verwacht je dat de PVV-kiezer gaat stemmen? doet dat, ja, dat wordt, normaal vermoedelijk niet bij Provinciale Staten. Ja, dat is de grote vraag. En ik denk dat de PVV-kiezer... Uh, toch wel... Uh, die, die, daar, daar zitten een paar problemen voor de PVV. Het zijn traditioneel niet degenen die veel opkomen bij dit soort verkiezingen. En vervolgens, als ze opkomen, zouden willen opkomen... dan staat niet Wilders op de lijst, maar dan staat meneer Jansen, Pieters of Klaassen. En dus, mentes... dus goede campagne zijn er wel belangrijk? Ja, maar... En, waar en, Wilders en, op te zien is, En dus ik. zou het kunnen zijn dat ze misschien wel opkomen en Rutte gaan stemmen. Dus, uh, maar dat is voor de coalitie niet erg voor te zijn, maar niks, is voor ja. de PVV... Maar groot verwacht uw opkomstpercentages. Nou, die, die was rond 46 bij de vorige programma. Provinciale ja. Statenverkiezingen. Nou, het is vrij logisch mm. dat dat rondom dat cijfer weer komt. Misschien ja. 5% meer. Ja, ja. Als het echt nog een referendum gaat worden om, om het kabinet. Maar meer dan tussen de 50 en 55 dat kan het echt niet worden. Ik ben nu nou een van de weinigen. Ik heb vaak het idee, die Provinciale Staten... daar komen allemaal mensen op die, niets, die mij volstrekt onbekend zijn. Uiteindelijk kiezen die dan de Eerste Kamer. En dat gaat dan bepalen hoe het beleid gaat lopen. Soms denk ik, is, heeft dat nog echt met de democratie... Nou, dus maar voor, dat heeft het heel weinig te met de democratie anno 2011. Maar dat is gewoon het systeem 1848. Voor een historicus ja, precies. Ja, nee, dat nee, nog heel zijn? Ja, nee, nee, nee. Dat, daar ben ik het er wel mee eens. Maar zou het niet de worden om daar eens serieus over na te denken... wat we daarmee aan moeten? Ja, daar heb ik al ja, Maar is het Hond heeft een uitgesproken opvatting ja, over. Op. Ik wil ja. nog even naar het CDA. Paul Jansen. Dus we zijn het eens. Die hebben ervoor gekozen om te gaan regeren. Ja. Uh, ondanks een enorm verlies bij, uh, bij de verkiezingen. Verwacht jij dat dat uh, helpt? dat ze zijn gaan regeren of zal de klap net zo hard zijn... als bij de Tweede Kamerverkiezingen? Je bedoelt voor, uh, voor, serie, voor, de, voor, voor de... de Statenverkiezingen? Ja. Bedoel je? Ja. Nee, dat gaat niet helpen. Uh, die partij uh, die ligt nog behoorlijk uh, onderuit. Ik was zaterdag ook even bij de nieuwjaarsreceptie in uh, Lelystad. En daar werd toch een beetje op een gekunstelde, krampachtige manier... Uh, nog gepoogd een feestje van te maken... <laughs> Uh, met op zich een prachtige toespraak van uh, Ilko Brinkman trouwens... die daar vol emotie uh, stond. Uh, maar dat geldt erzijde. Nee, uh, de partij heeft nog grote problemen. Uh, de wonden zijn uh, nog niet geheeld. Ze hebben ook nog steeds geen leider, hè? Ze hebben, nou, dat is als dat het enige probleem was. Ze hebben geen leider, een politiek leider. Ze hebben geen voorzitter. Het dagelijks bestuur is demissionair en kan dus eigenlijk ook niks doen. En ik geloof dat ze ook nog op zoek zijn naar een directeur van het wetenschappelijk instituut. die jullie <lacht> voorzetten moet geven. Dus nou ja, tel, tel de ellende maar bij elkaar op. En dat, dat gaat pas opgelost worden. Uh, richting het partijcongres, wat is uitgesteld naar, ik meen, begin april. Dus na de verkiezingen, Precies. Want die zijn 2 dus, maart. Ja, dus richting uh, statenverkiezingen zullen ze het hiermee moeten doen. En uh, ja, is de hond? Dat gaat hem niet worden, denk ik. Ja, het CDA zal het moeilijk krijgen, maar die profiteert waarschijnlijk wel weer... voor de relatief lage opkomst. En um, let op de jager. De jager is ongeveer de, is de, de CDA. De minister van Financiën. Die echt, alle, ook ministers na Rutte het tweede scoort. En dat zou Qua best... vertrouwen, van vertrouwen van de bevolking. Enzovoort. Dus jij, jij zegt, die gaan ze misschien naar voren schuiven. Als die wil. Nee. Nou, ik weet niet of naar voren schuiven belangrijk is... maar ik weet wel dat hij de meeste de aantrekkingskracht op dit moment heeft. Oké. Okay. We gaan het hierbij laten. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Paul Jansen van de Telegraaf en Thijs Niemands Verdriet van Vrij Nederland. Zij gaan snel weer de wandelgangen in om het nieuws voor morgen en voor de website en zo te vergaderen. Um, en daarna gaan we verder. Ja, en na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Petra van Inge. Haar verstandelijk gehandicapte zoon zit sinds drie jaar vastgebonden aan de muur in een instelling. Maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Want er staat een hele rij veewagens in Bokstel voor de slachterij. 2. Als ik een melding binnenkrijg van agenten... dat ze worden afgerekend op het aantal bonnen wat ze moeten uitdelen... dat moet maar eens afgelopen zijn. Ranking the News, Nu op nummer 1. Om daar niet als een kind voor, de, voor het hoofd van de school te staan... hou ik de heer aan mezelf. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. 41.000 mensen hebben de Tweede Kamer gevraagd... om een debat te houden over verhoging van de AOW. De ondertekenaars van dit burgerinitiatief zeggen dat het AOW-bedrag... op een achterstand van 15 tot 17 procent is gekomen... ten opzichte van de welvaartstijging... Van vandaag is het Oostvaardersbos toegankelijk voor alle grazers die leven in de Oostvaardersplassen. In het bos bij Almere zaten al edelherten, maar nu kunnen er via een dam ook koninkpaarden en hekrunderen naartoe. Volgens staatsbosbeheer zijn de grazers in het Oostvaardersbos beter beschermd tegen winterse omstandigheden. In Tunesië hebben drie ministers zich teruggetrokken uit de net geïnstalleerde regering van Nationale Eenheid. Ze doen dit uit protest tegen het aanblijven van een paar ministers... Die worden gezien als vertegenwoordigers van het regime van de verdreven president Ben Ali. En Leo Beenhakker, die aan het eind van het seizoen vertrekt bij Feyenoord als technisch directeur, voelt zich respectloos behandeld door de clubleiding. Afgesproken was dat er voor 1 februari een besluit zou vallen over verlenging van zijn contract. Maar Beenhakker zei dat hij uit de media moest vernemen dat de Raad van Bestuur al besloten had om met hem te breken. En tot zover de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Een ongeluk in Noord-Brabant op de 2 Van Den Bosch naar Eindhoven staat er file. Tussen Bokstel Noord en Best West, inmiddels 4 kilometer. De rechte rijstok is er namelijk dicht. Ook dicht is de Provincialeweg N302 in West-Friesland. Van Hoorn naar Enkhuizen. Dat heeft te maken met een berging van een auto na een ongeluk vanochtend. Tussen Zwaag en Westvoud is de afsluiting. Radio 1, dit is de dag. Wij zijn blij dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Petra van Inge. Zij is de moeder van Brendan. Over wie uitgesproken EO vanavond een reportage uitzendt. Opiniepeiler Maurice de Hond en historicus Vic Meijer. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. u kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Petra van Inge, vanavond kunnen we de beelden zien van uw zoon Brendan. U heeft de beelden zelf gemaakt met een uh, videocamera. Wat, wat krijgen we te zien? Uh, u krijgt te zien hoe die vastzit. En beschrijft uh, u dat eens dus voor ons? Uh, nou, Er zit een beugel aan de muur. En daar zit een touw aan vast. Daar zit weer een tuigje aan vast. En daar zit hij in. Ja. In dat tuigje. Met slootjes. En hoe lang zit hij al zo vast? Drie jaar. En het is in een zorginstelling waar hij, waar hij verzorgd wordt. W wat voor een handicap heeft hij? Hij is verstandelijk gehandicapt. Maar daar zit meer bij, denk ik, want anders zou er geen reden zijn om hem aan de muur vast uh, te maken. Ja, ze, ze vinden hem erg agressief. Ja. Ik zeg even voor de luisteraars dat uh, op onze website www.dittestedag.nl ook beelden te zien zijn van Brendan. Dan kunt u zien hoe, hoe dat eruit ziet. Uh, hij zit dus vast. Uh, komt hij wel eens buiten? Nee, nooit. Hij zit dus ook al drie jaar binnen? Hij zit, uh, na 2,5 jaar zit hij al binnen. Hij is uh, het eerste half jaar.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 Dus er komt iemand in die ruimte terwijl hij vastzit en krijgt hij... Want hij is 18? Ja, ja. hij is nu 18. Ja, ja, dus nu en hij 18. is dus ook niet heel zwaar uh, gehandicapt, want anders zou je niet naar school hoeven. Uh, nou ja, hij is wel heel zwaar gehandicapt. Maar uh, hij is. kan dus leren? Ja, ze proberen het. Ja. Heeft hij altijd buiten huis in een instelling gewoond? Of heeft hij op bij u thuis uh, gewoond? Vanaf zijn vijfde heb hij uh, in een instelling gezeten. Ja. Hij ja. heeft eerst in de Rondsberg gezeten in Oosterwijk...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 Ja. Vick, jij hebt de beelden gezien, hè? Ik heb die beelden net gezien, ja. En in eerste instantie zag ik gewoon een normale jongen. Ik bedoel, een, een stevige jongen. En af en toe hoorde je praten, maar ik, ik, ik, ik, ik schrok natuurlijk van dat beeld... aan dat tuigje waar hij vast zat. Maar wat mij dan intrigeert is hoe dat proces gegaan is. Dat hij op zijn vijftiende jaar nog af en toe uh, los mocht. Wat is er toen gebeurd dat ze hem hebben vastgebonden... en nooit meer hebben losgelaten? Dat weet ik dus niet precies. Ik... Uh... Hij was het weekend bij me en uh, ja, toen was hij uh, ja, niet agressief... maar uh, hij had gewoon een, een dolle bui. En ik had het eventjes helemaal gehad met hem. Dus ik bracht hem terug naar de instelling. En eigenlijk vanaf dat moment uh, ja, is het misgegaan. Hm. Ja. En, en mag zo'n instelling dan zelf beslissen van we binden zo iemand vast? Of uh, hoe nee, gaat nee, nee, nee, nee. Uh, dit is door de rechter opgelegd, want dat moeten ze aan de rechter vragen. Ja. En, dan, en ik neem aan dat ze u daarvan ook in kennis stelde op een gegeven moment? Uh, de eerste keer wel, ja. Want uh, het schijnt dat die man dan één keer in het half jaar komt. Ja. Die en... man, dat is de rechter? De rechter die komt ja. één keer per half jaar kijken? Ja, of, of, uh, of het nog nodig is dat hij zo zit. Ja. En maar en de... volgens mij weet die man niet dat hij uh, niet eens buiten komt. En heeft u ook gevraagd aan de instelling van, uh, nou, mag die niet weer los? Dan kunnen we dat niet op een andere manier oplossen? Ja, maar dan zeggen hun, ja, dat moet de rechter weer beslissen. En, dan, en daar, daar blijft het dan bij? En daar blijft het dan bij. Wat vindt Brenda daar zelf van? Ja, die is dat inmiddels zo gewend. Die, uh, de ene keer vindt hij het heel normaal. En de andere keer zegt hij wel van, ik wil, uh, wil graag uh, mee naar huis. Want hij realiseert het zich dat hij vastzit? Ja, dat wel, ja. ja. Zo even luisteren naar hemzelf, want in de reportage zegt, zegt hij zelf ook iets daarover. Ja. De, de breakdance, drugs en dansen kan ik niet als ik zit. Vroeger voelde ik me heel jong, maar nu voel ik me heel zwaar en als een oud mannetje. En mijn lichaam zegt, als ik buiten weer kom, ben in de toekomst, dan voel ik mijn lichaam, mijn lichaam helemaal meer jong. Begrijpt u aan, mevrouw Van Ingen, om dat te horen? Ja. Ja. ja. Hij, hij heeft dus wel beseft van, van, van dit is niet een normale situatie waar ik uh, in zit. Uh, op dat moment heb je dat wel beseft. Maar uh, er zijn ook momenten dat hij, uh, zegt dat hij denkt dat iedereen die daar in dat huis zit... Uh, dat hij vastzit. Ja. Want hij heeft ook geen contact meer met andere patiënten? Nee. nee. Hij is volledig geïsoleerd, alleen contact met, met u en met de begeleiders. En met begeleiders, ja. ja. En als, als u bij hem op bezoek wilt, hoe gaat dat dan? Uh, dan uh, moet ik, uh, als ik onderweg ben, moet ik bellen dat ik eraan kom. Ja. Dat ik misschien nog tien minuten uh, over tien minuten daar aanwezig ben. Ja. En dan kom ik daaraan en dan zit hij uh, dus op de kamer. Gewoon vast. Ja. En, dan, en dan gaat u erbij zitten. En dan ga ik erbij zitten. En dan, ja, meestal doen we spelletjes. Soms wil hij tv kijken. Dan wordt hij. Uh, dan krijgt hij een sleuteltje om de slootjes open te maken. De deur gaat dicht. Alle begeleiders en alle losse spullen gaan uit zijn kamer. Dan maakt hij zijn eigen los. Dan gaat hij naar de andere kamer. Daar maakt hij zijn eigen weer vast. En dan moet hij laten zien door de deur, kijk eens met het kijkgaatje, dat hij vastzit. Dat alle slootjes weer vastzitten. En pas, dan komen, ze en weer pas dan komen ze weer binnen en dan controleren ze hem. En dan gaat de tv aan, of wat hij ook wil doen. Ja. Ja. Maar dat klinkt alsof ze ongelooflijk bang voor hem zijn. Ja, dat, uh, dat zei ze volgens mij ook. Ja. Maar, maar hoe komt dat dan? Heeft u enig idee wat hij dan doet? Ja, omdat hij ze wel eens aangevallen heeft. Ja. Hij voelt dat natuurlijk, dat, uh, dat je bang voor hem bent. Ja. Heeft u veel uh, rondgevraagd bij uh, andere mensen van... is hier geen andere oplossing voor te bedenken? De zijn deskundigen op dit gebied, vermoed ik? Ja, ik denk dat hun dat beter weten. En hun zijn daarin opgeleid. Dus ik vind dat hun dat hm. moeten weten. U zegt, dat is niet de... mijn taak om daar achteraan te gaan. Nou, dat wel natuurlijk. Want uh, ik ben zijn moeder. Maar ja, aan de andere kant denk ik van... Nou, hun zijn daar uh, gespecialiseerd in. Dus... Ja. Ja. Heeft u hem zien veranderen in die, in die tijd dat hij vastzit? Wat zegt u? Is hij veranderd in die tijd dat hij nu vastgebonden zit? Eh... Uh... Ja. ja, hij is. Uh... Oh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, Het enige waar hij nog aan denkt is aan uh, ontsnappen natuurlijk. Ja. ja, wat ook niet zo gek is natuurlijk als je nee. vastgebonden bent. Nee. En, en, en, en u zegt zelf: ik merk eigenlijk nooit iets van die agressie. Nee, tegenover mij of tegenover mijn vriend is hij nooit agressief. Nee. Dus u moet eigenlijk maar geloven wat, wat de mensen in die instelling u vertellen over die agressie. Want u ziet het zelf ja, niet. Ik ben er nog nooit bij geweest. Nee. Gelooft u het wel? Uh, ja, ik geloof wel dat hij agressief kan wezen. Want er komt de vraag van een luisteraar binnen. Die vraagt, hoe is uw contact met de instelling? Heeft u, heeft u het gevoel dat u in goed contact bent met ze? Nee, niet echt. Niet echt. En waar zit hem dat in? Wat zegt u? En waar zit hem dat in? Uh, nou, ik kan niet echt uh, goed met ze overweg. Nee. Ze houden je ook niet op de hoogte van nee. uh, per zoveel maanden... van uh, het gaat zo met Brandon en hem. Dat, dat doen ze niet. Nee, als ik vraag van uh, hoe gaat het met Brendan, dan wordt, het, uh, wordt er verteld meestal dat het goed gaat. En, uh, of dat, het, uh, dat er iets gebeurd is in die week. Mm -hmm. Dat krijg ik dan wel te horen. Ja. Ja. Spreekt u ook wel eens mensen die dagelijks voor hem zorgen? Weet u wie dat zijn? Kent u ze bijvoorbeeld? Uh, nee, want er zijn geen mensen die dagelijks voor hem zorgen. Nee? Nee, het is een, een team van uh, een paar personen. En uh, ja, die werken met hem. Ja. En dat wisselt natuurlijk af. Ja. Dat zijn niet steeds dezelfde. En ja. als er dan eentje ziek is of uh, vakantie hebt... dan komt er een uitzendkracht. Hm. Maar is de hond? Hoe luister jij je naar? Nou, natuurlijk heel aandoenlijk. Ja, emotioneel bijna. Maar ja, wat het erg is een beetje is... je hebt het gevoel dat er een soort vicieuze cirkel wordt ingegaan... en dat niemand meer denkt van hoe kom je daar nou weer uit. Dus iedereen in, zal wel vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een rol vervullen... En misschien ook wel denken van ik doe het goed. Maar persoonlijk er niks. Je, verandert er niks. Ja. In woord, ik bedoel, wat, wat is het dan over vijf jaar, over tien jaar, over vijftien jaar? Ik bedoel, ergens moet daar toch. En dat, dat vind ik wel opmerkelijk. onmerkelijk. Nee, want kan je in zijn algemeenheid zeggen, dit hoort niet in Nederland? Of zeg je van, er zullen situaties zijn waarin het niet anders kan? Nou, ik heb vaak het gevoel in Nederland, maar dat is met meer punten, dat we een soort land zijn, waar we zeggen van... Nou, op papier hebben we alles prima geregeld. En als je erachter komt, blijkt de praktijk veel weer barstiger te zijn... en vaak ook niet goed te zijn. En dan blijkt er eigenlijk niemand blijkt bij de behoefte te voelen. En zeker als u dat niet... niet kan of niet de mogelijkheid heeft... dan zal niemand anders dat meer doorbreken. En iedereen zal, als je het aanspreekt... zeggen, ja, ik heb gedaan wat op papier staat. Ik als rechter heb het goed gedaan. Ik als instantie nee. heb het goed gedaan. Ja. Van Inge, die reportage vanavond komt uiteindelijk op televisie... omdat iemand uit de instelling heeft gezegd... een klokkenluider, ik vind dat dit niet acceptabel is. Ja, klopt. Ja, Ik kan me voorstellen dat u daar heel blij mee bent. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. ja. En Weet u ook wie het is? Ik zal verder... ik weet wie het is, ja, ja. ja. Maar die zal morgen wel ontslagen worden, want dat is ook Nederland. Hij was al weg, geloof ik, toch? Of ja. werkte hij oh, daar ja. nog? Ja. Maar dat is klokkenluiders, dat is... Uh, We, dat dat weet ik niet precies. Nee, nee, okay. Prachtig, die uiter. Wat, wat verwacht u ervan? Dus de, vanavond komt dus ik die... Ik hoop dat het uh, zoveel effect heeft dat ik hem... Uh, dat hij weer loskomt. Ja. Dat hij weer wat meer vrijheid <tus> krijgt en dat ik hem... Misschien ooit in de toekomst weer thuis heb. Ja, was, er was ook iemand die, die vroeg zich dat via Twitter af. Die zei, van, kunt u niet zelf met een persoonsgebonden budget de zorg op uzelf nemen? Dat lijkt me nogal wat. Maar heeft u daar wel eens aan gedacht? Ik heb hem uh, heel lang thuis gehad. En ik heb, had toen de tijd nog twee kinderen thuis. Mm -hmm. En dat ging absoluut niet. Want hij eist gewoon alle aandacht op. Ja, dus dat is geen optie. Maar misschien is er wel iets anders mogelijk. Ja. Ik hoop het. Goed. Hartelijk dank en heel veel sterkte ja, ermee, want het is een hele zware last die u meedraagt. Vanavond is het verhaal van Brandon te zien in Uitgesproken EO. En dat is om vijf voor half negen op Nederland 2. In die uitzending reacties van de instelling, deskundigen en ook van politici. Always somewhere I can stay. And I know I can dream of blue skies, better days. But it's gonna help me if I know you're on your way. And I've tried. TVN. Light up. Gisteren won het 16-jarige Nederlandse schaakwonder Anish Giri van het nummer 1 van de wereld. Hoe bijzonder is dat? Met historicus en schaakliefhebber Fik Meijer... stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan we, Fik? 1957. En waarom naar dat jaar? In dat jaar werd... Naar mijn inschatting, de grootste schaker... Bobby Fischer, die werd kampioen van Amerika... en kreeg kort erop een grootmeesterresultaat. En dat was toen, op 14-jarige leeftijd, iets bijzonders. En nu eh, worden we daar weer aan herinnerd... omdat die Amis Giri is 16 jaar... en is ook al geruime tijd eh, grootmeester. En nu zie je dat waar Bobby Fischer een uitzondering was... dat dat nu eh, normaal wordt. Judith Polgar de, een van de meisjes, Polgar, was heel jong grootmeester. De man van wie hij gisteren won, Magnus carlsson was heel jong grootmeester. Die is nu 19 en was op zijn 13e al grootmeester oh, Op zijn 13 of 14e, zo allemaal rond die tijd, grootmeester. Maar Bobby Fischer moest dat allemaal zelf doen. Het was natuurlijk een buitengewoon moeilijke man, er is net een biografie over verschenen... een buitengewoon triest leven... maar die moest dat allemaal zelf ontdekken. Wat, wat bedoel je, die moest het zelf nou, ontdekken? Nou, kijk, de jonge schakers van tegenwoordig... die zitten de hele dag ook achter het scherm... Aha. en kunnen de openingen, het middenspel, de eindspelen... kunnen ze doornemen. De schaakcomputer. De schaakcomputer. Dus ze kunnen dus veel sneller op de hoogte zijn... van allerlei uh, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe openingen... Uh, dan Bobby Fischer... En de oudere garde, de nog oudere zoals Botwinnik en Euwe en Schmisloff, die het allemaal uh, zelf moesten ontdekken, die met elkaar moesten doen, die die boekjes moesten lezen. En dat ging natuurlijk uiteindelijk veel trager. Maar is het ook niet zo dat je, als je rond de 20 bent, dat je dan op de slimst bent? Uh, nou, dus, uh, dat gaat nu naar voren komen. Maar, maar Euwe, die werd wereldkampioen toen hij in de 30 was. Hij was geboren in 1901 en werd wereldkampioen in 1935. Okay. Kasparov. Toch een van de allergrootste schakers was in de twintig. Uh, en je, Timon werd in 1974 grootmeester, dus is van 1951. Dus het was allemaal veel later. En nu heb ik de indruk, maar het kan best zijn dat ik ernaast zit... dat die leeftijd, doordat door ze zo jong achter die computer zitten... is teruggegaan en dat ze al op twaalfjarige leeftijd... Een, een openingenrepertoire kennen... waar de anderen uh, vroeger alleen maar van konden dromen. Maar stond nou, ze zeggen wel eens van uh, toptalenten in de sport. Die hebben 10.000 uur training nodig voordat ze echt tot een wasdom zijn gekomen. En vermoedelijk is het inderdaad zo. Als je met je computer heel vroeg begint, ben je eigenlijk al veel meer aan het trainen dan je deed. Dan je voor... ja, en wat je natuurlijk ziet is. Vroeger gingen schakers veel langer door. Neem onze Jan Heen die ging dus door totdat hij getroffen werd door een, een herseninfarct. Hoe oud was hij toen ongeveer? Ik dacht eind 50 of zo, zoiets. En je had natuurlijk vroeger had je Victor Kortsnooy. Op alle toernooien een graag geziene gast. Die heeft doorgespeeld tot zijn zeventigste. Oh ja. Je had Larsen, je had ook volstrekt andere ideeën. Het is nu, maar Jan Timman schaakt ik denk nog steeds. Maar ja, maar niet, maar niet meer op... op het allerhoogste niveau dat al die toernooien... Nee, weer... nee maar de, kennelijk heeft hij dan zijn, zijn, mentale, of, of zijn, dat, zijn hersenhoogtepunt gehad. Ja, ja of, dat, of dat zo geweest is, dat, dat vind ik wel leuk... Om, om, dat zou leuk zijn om dat uit te zoeken. Dat het nu bijna allemaal jonge mensen zijn. Kijk naar Amand, ja. kijk naar Carlsen. Kijk naar Judy Polgar... die dus uh, op, in 1994 al grootmeester werd. En na 2004, toen ze een kind kreeg is ze weer gestopt eigenlijk daarmee. Dus een van de weinige dames die aan de top was... Ja, kijk me niet zo uit die, die gaf het moederschap ook weer voor. Maar met, die dame was, hersenen, ja. maar met die dame was dan weer het bijzondere. Die had een, er waren ook twee zusters en een vader... die die kinderen echt vanaf de wieg heeft laten schaken. Ja. Dus die hebben ook al een soort training met elkaar gekregen... vanaf bewijs zeker bijna van de geboorte. Ja. Ja. En, en wat natuurlijk het leuke is... gisteren won die Giri een Nepalese ouder... een Nepalese vader... een Russische moeder... en gewoond hebben, hebben in Sint-Petersburg... Toen in Japan en nu Nederlands, dus hij gaat onder een Nederlands schaakpaspoort door het leven. Dat hij won van Magnus Carlsson. Maar het aardige van die Carlsson is dat hij is zowel een topschaker als een topvoetballer die in Noorwegen een profcontract kon krijgen... voor het voetballen. Dus dan zie je dat het niet meer zijn dat iedereen vroeger dacht... van die eggheads zijn allemaal moeilijke jongetjes... die alleen maar achter dat scherm zitten. Of ah, je achter... hebt één voorbeeld, Fik. Misschien is de rest nog een Nou, er zijn er wel meer, doorgaan, want hè? ook van deze giri. Daar uh, heb ik dus ook eventjes gisteravond op Indent alles zitten... Op Hij zit op het Grootsies Lyceum in Delft. Is een doodgewone jongen in uh, vier ateneem. En ook en, niet heel goed in wiskunde natuurlijk. En, in dus een, en houdt van voetballen. Dus een normale jongen. Maar ja, als je dan gisteren in 22 zetten... De, de nummer 1 op de wereldrenking klopt... dan heb je natuurlijk ja. wel iets te bieden. Hoe is het met jouzelf? Jij schaakt ook al heel lang. Word je nog steeds beter of niet meer? Ik schaak alleen met mijn zoon. Die kan, die kan echt schaken. En met mijn uh, uh, kleinkinderen, maar ik doe het alleen als huistuin en keukens. Maar, ik heb, maar gehoor... heb je het idee dat je beter wordt nog, of niet? Nee, ik, ik, niet. ik, ik moet dat wel. Maar helaas... dan komt er een moment dat jouw kleinzoon van jou gaat winnen. Dat denk ik wel, dat hoop ik ook. Want anders heeft hij weinig toekomst. <laughs> dus ik hoop dat, dat, schakel, dat, dat hij wel van me gaat winnen. Ja, dat maar hoop ik. maar als, als mensen dus steeds jonger beginnen... stoppen ze dan dus ook steeds nou, jonger? Dat, dat denk ik. ik, bedoel, ik uh, je ziet nu ook die schaakkampioen van Wely van Nederland. Daar stond uh, gisteren een stuk in de krant... dat hij nu vooral achter de pokertafel ook wil. Want daar kun je ook uh, heel slim zijn. En daar kun je veel meer mee verdienen. Dus het, is iets, het kan zo zijn als je zo jong begint... dat je ook eerder uh, verzadigt... Uh, bent. Ja. Dus het is wel buitengewoon boeiend. Maar stel dat jouw kleinzoon heel talentvol blijkt te zijn... wat zeg je dat tegen hem? Vol voor gaan? Nou, ik denk niet. Ik denk dat die jongen gewoon uh, zijn school afmaakt... en dan kan een beetje voetballen ook. Ik denk dat hij gewoon zo door moet gaan. Maar stel dat je een talentvol kind hebt... Uh, ja, dan zou dat moeilijk zijn. Stel dat ik een, een, een zoon of dochter had die buiten goed kon tennissen... Dat... Ja, dan moet je Word je dan een soort vader Nou, dan zou ik niet zo'n vader van de Williams-zusjes uh, worden die dat gedaan... Nee, dat, dat is natuurlijk het grote probleem. Maar is het ons? Zou jij doen? Bij het voetbal heb je dat natuurlijk dus ook wel eens. Ja, bij het echt... ja goed, maar ik heb een zwak voor voetbal, dan zou ik er wel erg achterheen gaan. Ja. Maar ik denk, als je echt een zoon hebt die je sterk wil laten voetballen... moet je echt terwijl die drie maanden in de wicht ligt... moet je hem al een bal naartoe En Dan oproken. weet je dat nog niet, hè? Of nee, maar goedkomen. je moet echt, volgens mij... Wat veel mensen echt onderschatten is dat uh, talent moet je op een bepaalde manier hebben. Maar het is gewoon training, training, training. En echt vanaf zelfs ja, jonger niet, dan één jaar. Tot niet helemaal. Want ik, mijn beste vriend is Waterpolo International geweest. En die zei altijd dat uh, op het moment dat de puberteit komt... dan gaat er een hele andere wereld ook draaien. En als ze dan nog goed zijn, ja, dan hebben ze het echt... Ja, kom. Maar... Je ziet heel veel van die jongetjes die op hun twaalfde jaar de sterren van de hemel spelen. En daarna wordt het helaas minder. Wij gaan, gaan naar onze Oeh. dichter bij de dag, Frits Kriens. Kan je schaken, Frits? Uh, ben ik verleerd. Oké, okay, maar wel dicht in ieder geval. Uh, hoop ik, ja. We gaan naar je luisteren. Uh, antwoord. Ik maak me grote zorgen om de zorg... voor zieke jeugd en mensen met beperking. Steeds minder staan we voor een welzijnborg. Het marktconforme heeft een valse werking. Alleen de dienst en service nu product... Voor kwaliteitszorg is dat geen versterking. Dit kabinet, door Wilders doorgedrukt, die Rutte en Verhagen blijft gedogen, is dat dat nu geslaagd of anders lukt? Voor mij komt deze vraag nog wat te snel. Er is maar weinig waar men op kan bogen. Ik heb de nieuwe ploeg nog niet gewogen en... Straks weet Wikileaks het antwoord wel. Frits Grins, Stadsdichter, gemeente Leudal. Dankjewel, Frits. Jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op de website www.ditistedag.nu. Ja, en daar is ook uh, het filmpje te zien van Brandon, de zoon van een van onze gasten, Petra van Ingen. Uh, hartelijk dank dat u hier was. Uh, veel sterkte de komende dagen met alles wat er uh, los zal komen. Ook hartelijk dank aan Maries de Hond en uh, erg Fijn dat je er was. Na drie uur gaan we praten over de terugkeer van oud-dictator Jean-Claude Duvalier op Haiti. Wie is deze man en wat komt hij doen op Haiti? Dat na het nieuwsoverzicht van drie uur.